Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Italië zijn 36 mensen om het leven gekomen. Elf mensen raakten zwaar gewond. Bij Avellino, ten oosten van Napels, stortte de bus door de vangrail in een ravijn. De chauffeur is vrijwel zeker onder de doden. Er zouden niet meer overlevenden zijn dan de elf zwaar gewonden. Voordat de bus 30 meter naar beneden stortte... ramde hij een aantal auto's die op de snelweg aan het afremmen waren... Borden langs de weg gaven aan dat er langzamer moest worden gereden. De bus was op weg naar Napels... en vervoerde mensen die terugkwamen van een pelgrimstocht in Puglia. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt... doordat het terrein waar de bus is neergekomen slecht begaanbaar is. De Spaanse justitie heeft de machinist... van de verongelukte trein in Santiago de Compostela aangeklaagd... en wordt 79 keer dood door schuld ten laste gelegd... en het toebrengen van lichamelijk letsel...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 Nieuwe oudste kardinaal is ook een Italiaan, die deze week 97 wordt. Het weer, kans op een bui, koelt af tot een graad of 16. Overdag zonnige perioden en wolken, en ook kans op een bui... dan worden 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Goede nacht. In het uh, tweede uur, deze week en de komende weken... Uh, interviews van een tijd geleden die ik uh, uit mijn eigen archief heb uh, geplukt. Uh, deze week, de eerste van die reeks. Een uh, gesprek uit 2003 met Robert Long... Robert Long had toen uh, net de cd Vuur uitgebracht. Het zou uh, zijn laatste cd worden. Robert Long overleed in 2006. En ik uh, herinner me van dat gesprek dat, uh, dat hij heel geagiteerd binnenkwam lopen. Hij was kwaad, hij had zwaar de pest in. En dat kwam omdat hij van uh, de AVRO had gehoord... dat hij niet langer een uh, programma zou mogen presenteren... Uh, dat programma heette Metzo. Dat is later uh, de sandwich geworden. En de AVRO had dat eerst uh, meegedeeld via een persmededeling... en daarna aan Long. Dus ja, die, uh, die had godsgruwelijk de pest in. En ik dacht, dat hele gesprek, dat wordt niks. Maar dat bleek uh, gelukkig alleszins mee te vallen. Uh, het begon allemaal met wat uh, technische mededelingen. Staat je koptelefoon aan? Hij staat aan. Goed zo. Um, je had allerlei muziek uitgezocht. Ja. Uh, we zijn daar ook druk mee bezig nu om die muziek <laughs> opnieuw uit te zoeken. Opnieuw, we gaan het uh, weer opnieuw uitvinden. Wat ik zo leuk vind, uh, als uh, je aan iemand van rond de 30 uh, vraagt... Wie is dat? Robert Long. Mm -hmm. uh, ik heb dat onderzoek gedaan die ja. bij, bij collega's. Dan krijg je van mensen van 30 en jongen te horen... Ja, die schrijft van die zoete liedjes, toch? Mm -hmm. van, die, van die lieve, lieve mm -hmm. liedjes. En de eerste keer dat ik dat hoorde, toen zei ik... Nou... Dat valt alleszins mee, dacht ja. ik. Ja. Uh, mensen die ouder zijn, die hebben juist omgekeerd. Ja, die zeggen van, ja, nee, een hele re recalcitrante ja. man. Maar dat begrijpen jongeren absoluut niet. Van, hoe kan dat? Nee, maar er is natuurlijk ontzettend veel veranderd in 30 jaar. Vergis je daar niet in. Godzijdank wel, ja. Ik weet niet of dat altijd godzijdank is. Ik heb het ook lang gedacht, <kliek> dat godzijdank... Ik begin er een beetje van terug te komen. Ik, ik vind... Uh... Nee, laten we, laat ik eerst even je vraag beantwoorden... Uh... Het feit dat er dert, als je dertig jaar geleden woorden zei die nu heel gebruikelijk zijn... Ik wil, niemand kijkt meer op van kut of dat soort dingen. Oh. Zelfs in een keurig blad als NRC Handelsblad gaat het over neuken als het, als het daarover gaat. Ja. Daar ben ik ook zeer voor. Maar dat was dertig jaar geleden, was dat absoluut niet aan de orde. Dus uh, in die zin vond men het al snel brutaal hè, wat je zei. En als je zeker in, in de amusement uh, een, een wat uitgesprokenere mening had... dan vond men dat nogal gauw recalcitrant. als citrant. Ja. Maar ik heb ook altijd gezegd het grootste deel van mijn, van mijn repertoire... is toch gebaseerd op dingen, zaken rond de liefde. Ja, eigenlijk alles. Eigenlijk alles, ja. Eigenlijk alles, op de een of andere manier. Ja. Uh, maar goed, mensen die vroeger of later niet hebben meegemaakt... Mm. het was toch een ja. Ja. Uh, soort scharnierpunt in jouw uh, carrière... die kunnen zich blijkbaar moeilijk voorstellen... dat je ooit uh, toch wel iemand was die uh, de deur openbeukte, ja. zal ik maar zeggen. ja. En ik vond dat wel grappig. Ja, ja maar dit, ik constateer het wel meer. Dat het, alleen het merkwaardig is dat die, laat ik zeggen, jongere generatie, als ze het kennen, het wel mooi vinden, maar het vaak meer van horen zeggen Ik bedoel, het, het, het zal hun interesse waarschijnlijk ook veel minder hebben. Ik bedoel, er komen andere artiesten, er komen, er komen nieuwe muziekvormen, uh -huh. er komen nieuwe mensen. Uh, dat, dat hou je natuurlijk altijd. Ja. Ik bedoel, en, en sommige mensen blijven nog vrij lang over, hè, dus ook na hun dood. Maar als je bijvoorbeeld een, vraagt wie wie een grootheid als Dim Kan was, wat toch een grootheid was in zijn tijd. En ja, die is weg, hè? Die is totaal verdwenen. Sonneveld ja. is nog overgebleven. Ja. Toon Herman zal ook nog een tijdje overblijven. Maar Kan was, omdat hij zoveel op de die, actualiteit gericht die was... Die was veel te actueel. Ja. Dus die was ook meteen weg. Ja, terwijl dat normaal is, want als je het nu nog beluistert... dan kun je horen hoe goed die man was en ook hoe leuk die was. Ook ik, al weet je niet over wie het gaat. Ik, ja, nou, dat heb ik me wel uh -huh. eens afgevraagd. Ik denk dat, dat toch uh, uh, dertigers uh, uh, daar moeite mee hebben. En zeggen van ja, oké, okay, maar dat soort vergelijkingen. Uh, ik weet niet, misschien is het niet schofferend genoeg of zo. Mm, dat zou kunnen. Maar, kijk, als alleen iets interessant is als het schofferend is. dan word je natuurlijk ook een beetje moe op den duur. Dat is ook wat ik, ja. wat ik heb tegen het, tegen het huidige amusement. Ik bedoel, er zitten, zitten mensen die het allemaal verschrikkelijk goed kunnen... en goed gebackt zijn en zo. Maar na een kwartiertje heb ik het wel gehoord. Dan ben ik er wel een beetje op uitgelachen, zou ik maar zeggen. En ik boel, ik heb daar dus niet voldoende aan. Dat heb ik eigenlijk ook nooit gehad. Ik boel, ik, vind, ik vind dat er altijd wat meer moet gebeuren... dan alleen maar de ene grap naar de andere. Waar lach jij om? Ja... Om dingen die ik leuk vind. mag ga dat maar eens uitleggen. <laughs> om ja. dingen die ik leuk vind. Ja, leg dat maar eens uit. Nou, daar gaan we gewoon even over nadenken. Ik heb hier uh, jouw cd, Brand, de ja. laatste. Welk nummer wil je daar nu van horen? Ik laat me graag verrassen. Maar wil je, wil je vrolijk beginnen? of iets? Het is jouw aan? uur. Oh, het is mijn uur? Het is jouw uur. Ah. Nou, dan wil ik de nummers 1, 3, 7, nee hoor. Uh. <laughs> Uh, doe maar iets moois. Dat is voor de, voor de mensen boven de dertig. Doe maar een, uh, een, een liedje. Laten we maar gelijk serieus beginnen. Doe maar Na zijn dood. Na zijn dood. Dat uh, is... Uh, <laughs> Trekje nummer zeven. <laughs> Oké. <Okay. tied> Ze is hem kwijt. Voor altijd kwijt. Na zoveel jaar van tederheid Na al die jaren samen delen, samen geven En niets is meer zoals daarvoor Al draait de wereld rustig door Maar het heeft niets te maken met het echte leven Ze kijkt naar buiten waar een nieuwe lente wringt ze hoort de vogels vrolijk fluiten En ze denkt Als je voor mij zingt, vogel Kan je beter stoppen Het klinkt toch allemaal Als over en voorbij Ik hoor je liedje En ik zie de voorjaarsknoppen Ik ruik de lente wel maar het werkt niet meer voor mij. Je weet niet half hoe wij van jou konden genieten. Het venster open voor de eerste prille zon. En we vertelden ieder jaar dezelfde onzin aan elkaar. Hoe mooi het was en dat het leven weer begon. Het ging te snel, te onverwacht Zoals een dief komt in de nacht Ze merkte niks, ze kan het nog niet goed verkroppen Hij knep er zomaar tussenuit Zonder misbaar, zonder geluid Een hart van goud, dat niet meer verder wilde kloppen Er hangt een zweem van Jacinten in de lucht Zinloze geuren denkt ze terug En ze zegt Als je voor mij bloeit Jacint, ach, doe maar niet dan Verspil de moeite Want je sterft straks toch weer af Daar krijg ik enkel nog meer heimwee en verdriet van Ik zie nog steeds Al die boeketten Op het graf Je hebt geen flauw idee Hoe wij van jou genoten Als je in bloei stond Roze, wit of donkerblauw Elk voorjaar bracht hij jullie mee Gaf me een zoen En zei dan hey. Die zijn voor jou, omdat ik zoveel van je hou. Maar ja, toch gaat het leven door, al weet ze nu nog niet waarvoor. Omdat hij zoveel leegte achter heeft gelaten. En als ze huilend in hun bed ligt, is het af en toe soms net. Of ze zijn stem hoort Of wie met haar zit te praten Zo overtuigend Zo indringend En zo echt Dat ze zou zweren Dat hij werkelijk heeft gezegd Als je om mij huilt lieve schat Moet je dat niet doen Het heeft geen zin dus droog je tranen liefste, kom. Het lost niets op. Je moet jezelf toch geen verdriet doen. Ik was graag gebleven, maar mijn tijd was blijkbaar om. Je zou van nu af aan voor twee moeten genieten. Voor mij erbij, kijk me eens dus aan, beloof dat nou. Ik wil dat je doorleeft en geniet van alles wat het leven biedt. En als het ophoudt schat, dan wacht ik hier op jou. Die viool speelt Stille Nacht, Heilige Nacht. Mooi, hè? Ja. Wie is dat? Dat is een Engelse mevrouw... die al heel lang in diverse orkesten speelt hier in Nederland. En die volgens mij een van de beste violisten is... die er in Nederland rondfietsen. Mm -hmm. Dat is echt uh, erg, erg mooi. Want de eerlijkheid gebiedt me... dat we hebben <coughs> door jouw muziek door, uh, in, hebben zitten kletsen ja. eigenlijk hier. <laughs> uh, dus ik uh, hoor het laatste stukje en mm -hmm. meteen treft hij. Viool me, als ja. een Ik hou erg van viool en accordeon. Omdat het hele pure instrumenten zijn. Ja. Kun je er ook heel veel uh, gevoel mee uitdrukken. Mm. Vind ik althans. Zullen we uh, eens even... We gaan gewoon lekker zitten zeuren. Dat ja, zeur. Ik. Um, ik proefde net tussen jouw regels door. Dat je zei van... Ja, oké, okay, vroeger uh, wilde ik dat er allerlei dingen gingen veranderen. Mm. Uh, en al die verworvenheden van nu, uh, die bevallen me niet. Kortom, alles wat ik toen wilde is misschien een beetje... Te veel van het goede gebleken achteraf, ja. Ik kijk, voor mezelf, ik kan alleen maar over mezelf praten. Hè. Dus wat ik, wat ik vond toen, toen, toen ik jong was en driftig zal ik maar zeggen, was en dat was natuurlijk ook heel, heel logisch. We kwamen uit een suffe tijd, het was na de oorlog, alles moest opgebouwd worden. Er was geen luxe, er was geen, uh, niet veel bezit bij de meeste mensen, oh. uh, het was. Uh, erg via de regels. Dit mocht wel, dat hoorde niet. En het was nou eenmaal zo, omdat het zo was. Of omdat de dominees zei, of omdat God het zo gewild had. En dat was gewoon een... een er kwam iets los op een bepaald moment. ik Dat heb ik niet veroorzaakt. Maar dat, dat heerste gewoon in, in het Westen. Er moest van alles veranderen. Er moest ja. tegen de gevestigde orde aangeschopt worden. En dat was ook nodig. Nou, in die zin vond ik dat toen ook heel nodig. En uh, het was ook eigenbelang natuurlijk. Want je wilt, je wilt de dingen die jij belangrijk vindt... weer er ook doordrukken. En... Dat is ook op een gegeven moment redelijk gelukt. Alleen, ik vind nu dat we op een gebied zijn gekomen... waarvan ik wel eens denk, het is mij te makkelijk allemaal. Ik vind het te logisch dat we overal recht op hebben... en dat we overal uh, van verschoon blijven als we geen trek hebben. We zijn, we zijn een beetje de andere kant op gevlogen. Dat vind ik, vind ik geen prettig gevoel. W wanneer ervaar je dat? Gewoon dat op straat? Wat nou, heb, je, wat, heb je vandaag wat meegemaakt? Nee, want ik ben vandaag dacht... nauwelijks buiten geweest. Want ik heb je vandaag kap... niks meegemaakt? Ik heb veel meegemaakt, maar niks op dat gebied... Oh. Maar je, wat je heel veel ziet, is daar gewoon dingen. Loop door de Leidse straat en uh, zie voor je mensen een, een, een zak van de Febo leegvreten... en halverwege geen zin meer hebben, die kiepen ze gewoon op. Die laten ze gewoon letterlijk uit de klauwen vallen. Rij achter auto's aan, er worden hele asbakken het uitgeflikkerd. Dat zijn dingen, ik denk, men beseft niet meer dat we, dat we in een land wonen waar mensen alle dat soort verplichtingen ja. hebben. Door te, en dat, is dan, dat, dat klinkt misschien uh, oudbollig of ouderwets voor maar ik denk dat je dat soort dingen nodig hebt weer in een samenleving in stand te houden. Maar hoe komt dat? Dat iemand die febo zak uit zijn handen om, laat vallen? Omdat niemand het hem of haar meer geleerd heeft, ja. vrees ik. Dus je kunt die persoon niet verwijzen. Nee, Het gaat mij überhaupt niet om personen, maar het gaat om een gedachtenstroom. Ja. Het gaat om, om, om het feit dat je. Dat we zijn natuurlijk, dat, heeft, dat heeft de overheid ook zelf gedaan. Ik dat je, uh, nu komen ze er een beetje achter dat mensen ook moeten beseffen wat ze weggooien en waarom ze het weggooien. En dat je dus, uh, laat ik zeggen, uh, je belasting laat ophalen. Of je belasting, je, je uh, afval laat ophalen. <lacht> ik zie het woord belasting bijvliegen. Oh, ik geil. dacht even waar het hart vol van is. Ja, maar nee. het <lacht> is verschrikkelijk, dat heb ik al meer. <lacht> maar dat je dus uh, mensen. Zegt, Jongens, zet je, zet je vuil buiten. Wij halen het voor je op. Dat zijn prachtige services, maar dat betekent ook... dat je de, het, uh, het zelfdenkend vermogen een beetje ontregelt mm -mm. bij mensen. He, zoals als kinderen niet meer weten dat melk uit een koe komt, bij wijze van spreken. En ik denk dat we een beetje, beetje erg makkelijk door het leven heen fietsen omdat jij het wat ongemakkelijker uh, hebt moeten doen ooit. Nee, nee, nee het, gaat me, het gaat me niet om mijn eigen ongemak. Ik vind dat... Ik heb het fantastisch. Ik, ik, ik, heb, ik geloof dat als mijn ouders nu zouden kunnen kijken... naar de maatschappij waar we, waar we nu in leven... dat die verbijsterd zouden zijn over het gemak waarmee waar, waar je mee aan alles kunt komen... Dat wel. Nou, ik zit even aan mijn eigen vader te denken. Die is, die is in, in 86 overleden. Hmm. Maar die zou, als die plotseling terug zou komen, zou die zich kapot schrikken. Die zou krankzinnig worden, dat denk ik ook. Dat, ik bedoel, uh, ik, nee, omdat jij zegt van, uh, van die verworven even, Dat zouden ze dan wel misschien mooi vinden. Maar ik denk dat... Uh, als je ziet dat alles... Uh, oh god, dit wordt echt een zeurgesprek. Als je ziet dat alles is volgeklierd. Uh, uh, ja, dat vind ik nog tot daar dan. Nou, dat vind ik niet. Ik, ik, heb, ik heb iets van... Weet je wat we doen? We doen geen interview. We, oh. we gewoon een gesprek. We gaan lekker zitten een ja. Heel goed. Um, nee, maar vind jij... Wie jij zegt, het valt dan wel mee van die verf overal. Nee, dat vind, laat ik, zeggen, dat maar, vind ik het minst erge. Ja, maar ik weet niet. Ik vind het een beetje <tus> symbool staan voor als je alles nou maar vol pleurt... Uh, omdat jij er zin in hebt met verf. Ja. En er op een gegeven moment geen trein meer voorbij rijdt... die uh, het oorspronkelijke geel bij uh, van spreken nog heet. Et, je kan wel zeggen, et, wat maakt het uit? En het is leuk, het is ook een vorm van mm. kunst. Maar ik vind het ook een soort teken van: ik heb er eigenlijk scheid aan dat het, uh, het is toch niet van mij het is. Nou, van dat niemand. is wat mij, wat mij verschrikkelijk stoort. En, he, maar daar, daar, vind ik, daar zijn ergere voorbeelden van. Ik bedoel, dat, dat en het bestaat al heel lang. Dat je mensen s'avonds, als ze dronken uit de kroeg komen, een, flits, een fiets pakken. en die van de brug af flikkeren, ja. naaim in. Terwijl als je naar hun auto alleen maar kijkt. of tegen het spiegeltje aanlopen, kun je meteen een mensen in je rug krijgen. Ik bedoel, dat, dat is een soort onbalans waar ik me toch wel zorgen over maak. Dat meen ik echt. Wat, wat doe jij? Uh, ja, goed, jij schrijft een commentaar in de krant. Mm. Je maakt er eens een liedje indirect mm. over, maar ja. dat is het dan? Ja, ik denk dat er ook, laat ik zeggen, als je, de, als je niet... Maar dat zie je met alles. Als je niet met z'n allen iets doet, dan krijg je dat niet voor elkaar. Ik mm. bedoel, dan, dan word je een gek die met, met een houten kruis door de door de, de straat loopt... en zegt ja. dat Jezus op je zit te wachten. En dat heeft geen zin. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik kan nog zeggen, ik bereik zoveel duizend mensen met wat ik doe in de hoop van dat er een paar zijn die zeggen... nou ja, nou, zo heb ik het nooit gezien. Of, uh, ja, hè? Maar jij, jij preekt ook al, alleen maar voor eigen parochie natuurlijk. Nou, niet, ja, voor een groot deel wel, maar dat, ja. dat is het probleem natuurlijk. Dus zolang als je niet zegt, we moeten terug naar een soort... Ik zou, ik zou er helemaal niet tegen zijn... om een soort uh, Amerikaanse opvatting te hebben van, van de... Ja, heb je dit klote, klote zinnetje weer normen en waarden. Maar dat je zegt, wat, wat ze in Amerika wel doen... Hè, dus op, op school uh, duidelijk leren... dit zijn onze rechten en dat zijn onze plichten. Mm -hmm. Daar zou ik helemaal niet tegen zijn. En je daar ook gewoon aan leren houden. Zonder dat het meteen wordt van dit mag je niet... dus je gaat op de elektrische stoel. Maar dat je dus wel zegt, jongens, kijk, dit hebben we met z'n allen afgesproken. Dit zijn de verkeersregels. Die zijn er daar en daarom. Hou je eraan. En als je er niet aan houdt, dan krijg je flikker. Ja. Ja, alleen mijn bezwaar tegen de uh, Amerikaanse opvatting... is dat uh, ze daar vaak niet verder kijken dan hun eigen wijk, zou ik maar zeggen. Nee, maar goed, wij kijken vaak ook niet verder dan ons eigen dorp. Maar als we nou twaalf dorpen hebben die in ieder geval allemaal hetzelfde afgesproken ja. hebben... dan schiet je een beetje op. Oké. Okay. Ben jij echt nog een Nederlander? Ja, ik zal nooit iets anders worden, denk ik. Ja, maar ik bedoel, omdat je, je, je woont uh, een deel uh, van het mm -hmm. jaar in, uh, in Italië... daar word je natuurlijk op een gegeven moment een toeschouwer van. Nou, Ik, ik merk dat heel erg aan Komrij... Ja, maar ik denk dat. Ik weet niet hoe Comrade zich uh, in zijn Portugese omgeving bevond. Maar. Uh, ten eerste zit ik in Noord-Italië, wat, wat erg Europees is, zal ik uh -uh. maar zeggen. Zuid-Italië is alweer een ander ding. Dan zit je, al, zit je echt alweer in het zuiden. Ja. Dit is heel, heel uh, Noord-Europees gericht. Uh, mensen met dezelfde problemen. We zien allemaal dezelfde televisieprogramma's. We zien allemaal dezelfde kranten, in principe. Ik bedoel, ik lees het dan in het Nederlands of in het Italiaans het ligt eraan. Maar. Uh, dat, dat verschilt niet zoveel. En ook als ik in Italië ben, kan ik Nederlandse televisie volgen. Ik heb daar mijn, mijn uh, weekabonnement van, van de bladen. Ja, maar je bent er niet. Nee, maar wat is het verschil? Als dat, je, ik, dat je het niet ruikt en dat je het niet proeft? Daar geloof ik niks van. Ik heb, ik heb op veel plaatsen in Nederland gewoond. En laat ik zeggen ik, op een gegeven moment heb ik vier jaar in, in Hattem gewoond bij Zwolle. En toen had men in Nederland, tenminste in Midden-Nederland... al zoiets van, god, wat moet je nou in Jezenaam in Hattem? Hij is geëmigreerd. Ja, naar Hattem. Nou... Of ik nou in Hattem zie wat er in Den Haag, Amsterdam of Groningen gebeurt... of in Italië, dat maakt niet zoveel verschil. Het gebeurt toch wel. Ja, maar in Hattem ga je naar de bakker. Ja, En Italië dat, ook. En dan praten ze bij de bakker over die dingen. En in Italië praten ze over andere dingen. Ja, dat is. maar die andere dingen zijn niet wezenlijk anders. Als daar de, de Twin Towers in elkaar geschoten of in elkaar gevlogen worden... Ja, okay. dan gaat het daar ook over. En dat zijn essentiële dingen natuurlijk. Ja. Nou, het Balkanende is ook heel essentieel. Ja. Ja. Toch? ja, en reddings die zijn en, ook heel essentieel. En, en, en daar hebben ze niet over, in Italië. toch? En zeer terecht. Tijd voor Johnny Cash, vind je niet? Dat lijkt mij wel. Het is ik, een verrassing, ik weet niet wat je gaat draaien. Ik weet niet wat we gaan doen, maar we zien wel. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a coming, it's rolling around the bend.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 That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle all my blues away. Het zijn de boeven in de gevangenis die uh, weer door ja. de rode in Het seconden. is toch een fenomeen hoor, die man, echt waar. Leg het eens uit. Ja, ten eerste dat hij. Hij heeft maar drie liedjes geschreven. En daar heeft hij twintig heeft hij verschillende variaties op gemaakt. Maar het is altijd hetzelfde. Die bas die is heel belangrijk. Of die gitaar, Dat is heel, dat, heel simpel. Zijn persoonlijkheid is waarschijnlijk nou 70, 80 procent van het liedje. He, want het, het is geen groot zanger. Hij heeft alleen ontzettend veel kloot als hij zingt. En, naarmate, en hij is ook al honderd jaar bezig. En naarmate hij ouder wordt, wordt hij dus eigenlijk steeds minder goed. En daardoor steeds interessanter. Ja, hij gaat... Hij kan ik, vind het het zo jammer, ik vind het zo jammer dat we niks kunnen laten horen van zijn laatste cd. Daar, ja, die is groots. Daar zingt hij alleen maar andermans werk, ja. maar helemaal uitgekleed. Ja. Ja. Gewoon teruggebracht tot, uh, tot de essentie. En hij zingt alsof het hem eigenlijk... Uh, uh, alle Franje kan hem eigenlijk ja. helemaal niks meer schelen. Nee. Hij gaat, probeert echt op de kern door te dringen. Dat, dat is, en dat is maar aan weinig gegeven. Ja. Dat Ho hoe ver ben jij in dat proces? Ik ben bezig. Ik loop naar de 60, Ik hoop dit jaar te worden zelfs. En ik heb veel geprobeerd op platengebied. Althans, voor mij veel geprobeerd. Ik ben heel eenvoudig begonnen ook. en Daar kwam van alles bij. De mogelijkheden werden ook eindeloos. Het 88 sporen opnemen is geen enkel probleem mm -hmm. meer. Je kunt alle orkesten kun je krijgen. Je kunt alle synthesizers kun je, kun je uit de kast drukken. En ik ga ook in mijn theaterprogramma, ook op deze cd... weer terug, zo, zo, zo zoetjes aan, naar de eenvoud. Wat ik niet meer nodig heb, denk te hebben... Op dit moment, dat heb ik al weggelaten... Ja, ja. en ik hoop dat het mooiste zou zijn als je zover kunt komen... dat je niet meer nodig hebt dan bijvoorbeeld één vleugel. Uh, en jezelf. En dat je daar dan ook nog sterk genoeg voor bent om de mensen mee te boeien. Of ik dat haal, weet ik niet, maar het, het zou een streven kunnen zijn. Doe je dat thuis wel al? Ja, nou ben ik geen briljant pianist. Dat scheelt natuurlijk ook. Dus ik zal altijd iemand nodig hebben. Ja. Ik, ik maak de meeste stukken maak ik, maak ik op, op piano... Maar ik zou dat niet in het openbaar moeten vertolken. Want dan denk ik dat ik heel gauw door het ja? publiek heen was. Ja, is dat, dat is niet genant, maar het is niet mooi. Nee, het is gewoon niet mooi. De, nee. de, de, de piano, uh, pianospel is onvoldoende. Nee, nee, nee precies. Ik, ik kan, ik, kijk, in, in de rust van mijn werkkamer kan ik net zo lang zitten klieren... Tot, tot het goed is en, en akkoorden uitzoeken enzovoort. Maar vraag mij om op je te spelen en mm -hmm. ik val meteen door de mand. Hoe schrijf jij? Met mijn rechterhand en met pen en papier. <laughs> Ja, als nee, als je toch een vermoeiende man. Nee, wat bedoel dan je schrijf dan? Wat schrijf je? Best... Ik dacht, je typend of, komt, de typend of... Hoe komt het tot je? Ik bedoel, ga jij, ben jij iemand die uh, zomaar uh, uh, met een stuk papier kan gaan zitten... en dan uh, jezelf opdraagt van, en jij zult nu een tekst schrijven? Nee. Of sta je bij Albert Heijn, of weet ik veel <laughs> hoe dat heet, in, uh, ja. in, uh, in, uh, in, in dat dorp? Compra Koprabenen bijvoorbeeld. Precies. Ja. En uh, denk je daar ineens, kijkend naar een vrouw... Hé, hey. een vrouw? Ja, dan denk ik aan zo'n hele grote, uh, rondborstige uh, Italiaanse vrouw. Je hebt tegenwoordig zo'n commercial voor olijfolie. Ja, dat ja. is van Bertone, Sucke, ja. vrouwen. Nee, kijk, zo werkt het niet. Wat wel gebeurt is dat... Mag ook een man zijn, hoor. Ja, of een kind. Ja. Maar <tus> wat gebeurt is wel dat een mens nou eenmaal de hele dag denkt. Ik neem aan dat dat voor jou ook geldt en voor mij ook. Dus dat betekent ja. ook dat je de hele dag waarneemt. En omdat ik natuurlijk toch in de loop van mijn bestaan heb, ge, heb geleerd... om er een beetje op te trainen wat ik waarneem. Dat je denkt, hé, dan moet ik, dan moet ik even in de gaten. Of een berichtje wat je leest. Dat je hmm. denkt, hé, dat berichtje dat prikkelt mij tot een bepaalde gedachte. En dat geldt ook voor woorden en zinnen. Sommige woorden prikkelen mij. Ja. En, nou, dan, en daar komt soms een zinnetje uit. Of, nou, dat schrijf ik allemaal keurig op. Knip het uit, doe het in mappen. En als het tijd is om te gaan werken... dus ik denk het wordt tijd van een nieuwe cd of een nieuw theaterprogramma... of allebei, dan gaat mijn map open dan ga ik, en dan ga ik zitten werken. En dan pak ik dus mijn aantekening en denk ik... wat bedoelde ik daar nou mee? Geen idee, dus dat leg ik terzijde. En dan denk ik, oh ja, dat was, oh ja die he, hier heb ik al drie rails van opgeschreven... en dan ga ik het uitwerken. Dus het filter is in wezen je geheugen. Als jij niet meer weet... Van wat ik bedoelde? Waar, dan is het blijkbaar ja, de moeite niet waard ja. geweest. Nou, er is, ik weet niet, dat is een heel bekend verhaal van Simon ker die dus uh, ooit is een stukje schreef in die vertelde dat hij zijn dromen vaak zo interessant vond... en dat hij dat s'morgens niet meer wist. Uh -uh. Alleen net als hij opstond. Dus had hij besloten om een boekje naast zijn bed te leggen... en als hij dan wakker werd, om meteen op te schrijven... en toen had hij dus uh, s'nachts een briljante droom gehad... had het meteen opgeschreven... en de volgende morgen las hij... Ik je op Smalleweg. <lacht> en had dus geen idee meer wat hij ermee <lacht> bedoelde. En dat kan je dus overkomen. Ja. Dat dus je denkt, god, ik schrijf die zin op... of, of ik knip een stukje uit de krant. Denk ik, en waarom heb ik dat dan uitgeknipt? Wat ja. zei het me toen? Toen jij, uh, <laughs> ik vind het wel grappig, dat uh, toen jij uh, in 1974 die die plaat maakte. Hmm. Uh, had je toen niet het idee van, ik heb, ik heb het geloof ik nu dus allemaal wel gezegd. Het lijkt me heel ja, erg. dat was heel erg. Heel benauwend. Ja, was heel erg. Niet altijd... dat ik het allemaal al gezegd had, maar dat ik dacht, jezus, wat moet ik hierna nou? Nou, het is wel lullig om, wat, hoe lang duurt die platen eigenlijk? 38 minuten of zoiets? 10 ja, ik ja, ik nee, nummers? Het is altijd zo, die platen vallen zo door de mand als ja. ze op een cd terechtkomen. Ja. Ja. Langs... Ja. Dan denk je, de Beatles die hebben in 28 minuten. Ja, een hele cd -vol. <laughs> ja. goed. Uh, uh, ik kan me voorstellen, want je gooide het er allemaal uit. Het was oh. allemaal maar eens gezegd. Het was een gigantisch succes. Ja? En dan, ik denk dat je dan een dubbele handicap hebt. Van... Nou, dat succes was het ergste. Ik bedoel, ja. Fijn, hoor. Het is heerlijk. Ik bedoel, als, je, als je binnen een maand in de gaten hebt dat het... Uh, het er waren er, geloof ik 10.000 geperst. Of 2.000, weet ik ja. veel. Hè? Want men moest maar afwachten wat het werd. En als je dan merkt dat er binnen twee weken... dat er gewoon elke week 5.000 bijgeperst moeten worden. En 7.000, ja. dat is fantastisch. Alleen, als die euforie over is, dat is vrij snel dan krijg je toch iets van... Cool, leren. Dit, dit overtref ik nooit en wat ja. moet ik nou? En toen merkte ik ook dat ik opeens... in mijn eerste schrijfsels daarna... me aan ging zitten stellen. Ik ging, ging opeens een soort kunst zitten plegen... Ja, dat is ja, echt heel, heel verzenend. Waar bleek dat uit? Een soort van kunsteltijd of zo? Ja, uit ja, geen zin. Ik ging opeens poëzie lullen... terwijl ah, ik dat nooit gedaan het had. poëzie. Ja, terwijl de knisperende wolken, zal ik maar zeggen. Ja. Zodat je denkt, nou, dat zou geen mens zeggen en ik zeg het ook niet. Waarom doe ik dit? Een soort nieuwe Joost van der Vondel. Ja, zoiets. Op. Nee, dat was echt heel erg. Die is snel een, een, een, een doodgestorven. Die, die, uh... die poëtische ja. long, ja. Nou ja, ook omdat ik wist dat het... Kijk, op een gegeven moment... Ik had dus toen, het, ik weet dat gevoel nog heel goed na mijn eerste, eerste plaat, het gevoel dat ja, ik zal nou toch aan het werk moeten. Uh -oh. Ik zou nou, ik zal nu iets moeten gaan doen. Nou, dus, ik ging zitten, schreef wat op en dacht. Pff, dit is niet, uh, geloof ik niet wat ik, wat ik zelf nee. bedoel. Nou, en toen ik daar weer af was, toen, toen ik dus op een gegeven moment dacht: ja, dit, is, dit is een heiloze weg. Toen ben ik even gewoon opgehouden en gedacht, nou het komt wel weer, het komt niet. Nou, en toen kwam het wel weer en toen dacht ik, oh ja, nou weet ik weer wat ik, wat ik toen deed. Ja, nou, even ophouden, wat ging je toen doen? Heel hevig drinken? Nee, nee, nee, nee, nee ik, dat ik niet. Ik ben heel laat gaan drinken pas, maar toen wel hevig. Uh -uh. Uh -huh. Wanneer ben jij gaan drinken? Nou, rond mijn dertigste denk ik pas. Dus dat is een... En daarvoor niks bij? Je? Nou, misschien, ja, een, een, een bessenlikeurtje. Ik dronk truteus. Ja, nee, nee, ik vond het zoet lekker. Ja? Ik dronk heel truteus. Is dat over, dat van het zoete? Ik wil een heel enkele keer wil ik nog wel eens een Bailey's drinken. Weet je wel, dat is zo'n ja, zoet... Dat, zoet ja. Maar ja, zo dat is... Koffiemelk met alcohol ja. drinken. Ja. <laughs> nee, ik ben een beetje van het zoet af. Maar uh, nou goed, Maar nee, wat ik toen deed is uh, gewoon doen wat ik, wat ik, wat ik trad op. Hè? Mijn, ja. um, ik... ik een grote wens was om gewoon het theater in te gaan... en die liedjes te zingen. Ja. Nou, dat kon ik me voorloven... omdat ik opeens verschrikkelijk veel geld begon te verdienen... voor mijn begrippen. En dus ook kon zeggen... nou, ik koop, ik koop mijn plaats in het theater, zal ik maar zeggen. En daarbij kwam ook nog dat, dat de mensen het wilden zien. Dus ik kon me daar goed mee bezighouden. Ja. Alleen, wierp mij eens een paar maanden niet zo heftig op het schrijven. Dus daar heeft niemand onder geleden. Ja. Ben je er beter van geworden? Van wat? Van die periode... Is hij belangrijk achteraf? Ja, ik denk wel dat het belangrijk was. Om, nou ja, niet, ook weer niet zo belangrijk dat je zegt het heeft mijn leven beïnvloed. Maar het was, het was wel goed dat ik me. Wat het belangrijkst was, dat ik me betrapte op die onzin. Dat, dat, dat, dat ik dat zelf zag. Voor hetzelfde geld word je totaal krankzinnig. Mm -hmm. en ga je denken zo, nu heb ik. Na vroeger of later ga ik eens even de Nederlandse kunst verrijken. Ja, je was toch de leukste jongen van Nederland tijdelijk? Zeker, ja. Z zeker in, uh, uh, bij de linkse hoek. Ja. Die, het waren alle studenten, ja. zeg maar. Ik bedoel, je las vrij Nederland. Je mm -hmm. kocht jouw plaat. Ja. Nou, wat deden nog meer? Een beetje naar de Vaderluister. Ja, veel te groot, denk ik. Ja, ook. Ja. Ja. Het was heel overzichtelijk ja. allemaal. <laughs> je ja. uh, hebt gewerkt met Leen Jongewaard. Mm -hmm. En uh, ik wil het even over hem hebben. Vind je dat goed? Ja, daar kun je niet genoeg over praten. Want we hadden het net over vergeten mensen. Mm -hmm. uh, ik denk dat hij behoorlijk in het vergeetboek is geraakt. Ja. En het was een hele ongrijpbare man ja. voor het publiek. Jij hebt twee hmm. programma's met gemaakt, hè? Drie. Drie. Ja. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, was het tweede. Duidelijk zo als de eerste. Nog, duidelijk zo. En het bleef nog lang al rustig in de stad. Ah, ja. En tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, daar was de EO heel boos over. Ja. Maar de EO, denk ik, is altijd wel een beetje boos geweest. Dat nou, het is nu wel over, denk ik. Ja... Ik denk ook dat het een beetje normale omroep is ja. beginnen te worden. Zou, zou jij graag bij Andrés Knevel uh, willen aanschuiven, een keer? In zijn mm. praatprogramma. Nee. Niet? Nee. nee. nee. Het zit er tussenin. Nou, ook weet je, ik heb. Precies wat, wat ik tegen de man heb. Ik denk dat hij uitermate slim is en, en zeker niet dom. Ik bedoel, slim mm. en dom zijn, zijn dingen die elkaar niet uitsluiten. Maar ik denk dat hij het allebei is: slim en niet dom. Maar. Ik hoorde een, ik denk vorig jaar, ik luisterde wel eens naar s nachts? s'nachts. Ja. Nou, soms is dat briljant. En soms is het helemaal niks nee. hoor. Nee. Van de week raar. heb ik een paar gehoord en ik dacht: joh, wat zit je te doen? Maar ja. die man is soms werkelijk goddelijk. Ja. En die had dus knevel. En dat was een, dat, toen het afgelopen was, heb ik zitten applaudisseren. Zo goed vond ik het. Nee, meen ik zit gewoon Want? in de auto. Nou, omdat, ja, dan, toen was CIMEC op zijn best. Maar toen hoorde ik Knevel, en dat was van belang. Die he, weet precies waar God woont, op welk nummer. En die weet ook precies wie zijn familie is... en waarom hij op de wereld is, Kleenvoegers ja. zelf... en waarom de andere mensen wel of niet deugen. En daar, daar is dus eigenlijk geen discussie meer mogelijk. Want hij heeft zijn zekerheden zo in, in het geloof... althans, die, die ja. vertolkt hij op zo'n manier dat ik denk... ja, maar dat is, daar kun je nooit meer leuk mee lullen met die man. Dus daarom zou ik er niet bij willen. Oké. Okay. Uh, we bewaren uh, Leen Jongewaard ja. uh, tot uh, na Gerard van Maasakkers. Mm -hmm. Kan de deur niet dicht en waar minder licht kan de radio af, kan de hond vergeten te blaffen, zou daar niet gaan? Kan de klok veruit, af terug, het maakt niet uit, kan ik hier niet vandaan? Waar ik deze dag over sla, dat niet gaan? En de mensen zeggen allicht, ge komt hier op mijn dag overheen. De mensen zeggen zo licht, maar waar moet ik zonder jou beginnen? Ik kan naar de kroeg, bier genoeg, maar ik ben liever alleen. Al dat volk dat gepraat om me heen, liever alleen. Dus kan de deur niet dicht en waar minder licht kan de radio. En Hond vergeten te blaffen zou Een beer vuil schijnen. Maar vandaag nog niet. Vandaag nog niet. Vandaag is de wil nog van gisteren. Nee, vandaag nog niet. Dus kan de deur niet dicht. En waar min Kan de radio af, kan de hond vergeten te blaffen, zou dat niet gaan. Kan de radio af, kan de hond vergeten te blaffen, zou dat niet gaan. Als jullie hier niks aanvonden, dan is er geen redding meer. Nee, En nee. dan ben je ook heel erg dom. Nee. <laughs> ah, dat moet je niet. Ja wel. Dan dat zijn ze heel erg dom. Dan, nou, ze, dan okay. kunnen ze niet goed luisteren. Ja, dat zegt hij daar. Dat zegt hij zeg niet, hoor. Leen Jongewaard. Is wat is geen baas vanavond. Wat was dat voor een man? Dat was een. Uh, ja. Dat was een. Ik zoek even. Geen platgetreden woorden, maar dat is bijna onmogelijk. Hij, hij, hij was een, een groot kunstenaar, vind ik echt. Ik vond, vond een van de beste acteurs die Nederland gekend heeft. In, op heel veel gebieden. Uh, hij was natuurlijk vooral bekend van populaire dingen... als Cintroentje uh, met Suiker, Het Schaaf met de Vijf Poten... Ja, zuster, nee, zuster. Uh, ik vond het een, werkelijk een onbetaalbaar voorrecht dat hij met me wilde werken. Want uh, we zaten samen in een, in een gruwelijke musical... Daar hebben we elkaar leren kennen. En om de pijn te verzachten voor onszelf, zei ik: zullen wij, als dit achter de rug is en we dit overleven, zullen we dan samen iets gaan doen? Nou, daar was hij erg voor. Dus ik ben meteen gaan schrijven. Mm -hmm. En ik heb zo verschrikkelijk veel aan die man gehad, in niet alleen wat hij, wat hij was, maar ook in wat hij kon. En. en je stond wel naast een, een reus. Ja, ik fysiek stond fantastisch. Fysiek nee, was het, ja, fysiek was andersom. Maar je stond wel naast een reus. Want ja, jij was het, natuurlijk. Dit ja, was niks. Je was gewoon, ja, nee, ik, ik zong uh, mooie liedjes. Ik was, ik was de, maar dat was natuurlijk ook een deel van de magie. Ik was de mooie jongen, zal ik maar zeggen. In die tijd. Toen nog wel, hè? Ja, nee, ik, ik zag het niet. Maar dat, ik, ik zag een tijdje geleden zag ik een flart terug in een of andere uh, radio, of televisieprogramma. Van Lene en mij, ja. de slotzijnde van, van een programma. En toen dacht ik opeens, wat waren wij verschrikkelijk goed. En dat heb ja. ik nooit geweten. Op, op, natuurlijk, we merkten dat we populair waren en zo. Maar hm. hoe goed we het, en vooral alleen. Maar hoe goed we dat met elkaar deden en hoe goed het werkte. Dat kleine, kleine dondersteentje en die grote, langmoedige, mooie jonge man En ja. alles wat we daar aan contrasten hadden. Ik had het allemaal zelf geschreven. Maar toch zag ik pas toen hm. wat we, wat we veroorzaakten. Het dat, werd meer dan het was als hij... En mee aan de haal ging. Absoluut. Ja. Absoluut. Wat mooi. Ja, het was. En ook ontroerend. Ik bedoel dat je. Ik, het eerste wat ik voor hem schreef was een, was een monoloog. En die was heel lang. Die was zeven minuten. Dat is lang in het theater. En dat, de, ik heb hem nog naar de trein gebracht, Hoe heette dat. En dat ging over een jongen die. Waar, he, waar de, de man die het vertelt, Leen, dus een oudere man. met in contact komt en die zelf wordt pleegd. Ja. En. Nou, toen ik dat schreef. Toen dacht ik, godverdomme, dit wordt mooi. Maar ook omdat Leen me verschrikkelijk inspireerde. <coughs> dus ik zag hem al zitten. Ik denk, dat gaat hij in een mooie voertuig zitten. Eén spot op zijn kop. Gaat het verhaal vertellen. En als dat lukt, dan wordt het fantastisch. Nou, oké, okay, dus ik had het geschreven. en Ik had het uh, op een bandje opgenomen. Want we reden in de auto. Ik, denk, ik wilde hem niet laten lezen. Ik wilde hem laten horen. Dus ik had het zelf ingesproken op een bandje. En we reden op weg naar een optreden. En ik liet hem horen. En toen zei hij, godverdomme, dat is mooi zeg. Nou, voor het volgende programma. Oké. Okay. En toen zei hij op een gegeven moment, maar ik ga het eerst leren... en eerder gaan we het niet repeteren. Eerder, ik moet het eerst kennen. Nou, en toen deed hij het de eerste keer en toen dacht ik... dit is een Shakespeare... Wie, wie heeft geschreven. dit geschreven? Dat ja, is echt waar. Ja. En daar was Leen echt een, echt een ja. wonder in. Plus dat het een verschrikkelijk lief mens was. Ook een verschrikkelijke zeikert wat we allebei waren. Dus we hadden ook, ook vaak knallende ruzie. En moesten daarna verschrikkelijk lachen... om dat, om dat, dat truttige gekrijs dat mm -hmm. we dan deden. Dus ik, ik had er geen seconde van willen missen. Nee. Dat ik echt. Ik heb hem wel eens over zichzelf horen praten. En uh, toen maakte hij een buitengewoon gedeprimeerde indruk. Ja, die, hij ja. heeft een hele lastig leven. Hij heeft een periode gehad in zijn leven... En die vrij lang, veel te lang, waarin die ja psychisch niet niet van de grond kwam. Hij zat, hij zat met allerlei dingen uit zijn uit uit zijn jeugd al die, waar die misschien ook de grote leen van geworden is. Ja. Maar die hem dus in zijn privéleven ontzettend in de weg zaten. En, en... Zijn vader was alcoholist. Oh, het was één grote nadigheid. Ja, een heel groot gezin. En vader, groot gezin ja. vader... Maar ook wel weer een hele leuke man. Want Leen vertelde dan wel over zijn vader. Hij zegt: Ja, het was bar en boos soms. Maar wel weer een man waar je ook van kon houden. Want hij zat er dus een groot gezin. En, als Leen dan, uh, en dan zaten ze thuis aan tafel. En dan was er bijvoorbeeld een, een broer van, van, of een zuster van Leen. Die had dan een vriendje. En die kwam dan mee eten. Ja. Nou, En dan zei Leens vader op een gegeven moment... had tegen dat vriendje gezegd... Wil, ik geef jou een gulden, nu, eventjes. En straks als we aan tafel zitten... dan wil ik graag dat je me die ongevraagd teruggeeft... als ik het vraag. Ja. Goed, dus dan zaten ze aan tafel en dan begon die vader zo. Piet is er ook, hè? Nee, die is het nou weer voor de derde keer mee te eten. Ja, en ik maar werken en zo. En dus dan zag je die kinderen hadden iets van... pa, hou alsjeblieft, weg, neer. En uh, ja, nee, kijk, het, jullie kunnen er wel om lachen. Maar uh, uh, uh, uh, die begonnen een tijdje door te zeggen. dat iedereen zich dus echt, echt het lazer geneerde. En dan zei hij: nou ja, ik zou. kijk, als je nou zegt. ik betaal in een gulden. oké, okay, dan lullen we nergens meer over. En dan gaf die jongen die gaf braaf die gulden. <laughs> nou, dat vind ik een soort, soort humor. wat iemand ook <laughs> ja. wel weer siert. Ja, ja goed. Lee jongen, waar is een belangrijke man. denk ik in jouw carrière ja, geweest? Um, hij is er niet meer. Nee. Dimitri Frenkel Frank, die is er ook niet meer. Ook belangrijk en die geweest. Is minstens zo belangrijk ja. geweest, maar dat was meer het schrijven. Tjegov hebben jullie gemaakt. Ja. Um, ja, hoe ouder je wordt, hoe meer doden uh, er ja. Uh, uh, ja. op die weg achter je liggen. Ja. Uh, heeft dat je aangegrepen inmiddels, of wendt het wel? Nee, ik, heb, ik heb geen verhouding met de dood. Hoe raar dat ook mag klinken, tot nog toe. Ik, wil, ik zeg s'avonds in mijn programma tegenwoordig... Zo, dat ik niet meer bang ben voor de dood, zo ik het ooit geweest ben... Althans mijn eigen dood. Maar wel voor de dood van anderen. Ik bedoel dat je mensen die, die je, waar je omgeeft... dat je die zou kunnen missen. Aan de andere kant vind ik dood ook een heel natuurlijk iets. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik bedoel dus als jij doodgaat... dan kun jij of uh, iemand die je heel goed kent... dan kun je zeggen, oké... Okay, kijk, als die opeens dood neervalt, dan schrik je. Maar meestal is er wel een soort inleiding. En dan kun je zeggen, nou oké... Okay, jouw tijd was dus kennelijk voorbij. Dat geldt voor mezelf ook. Alleen als het je partner is, je lief, waar je leven op baseert, misschien, dat je dan verschrikkelijk ontregeld bent. Maar over het algemeen heb ik de dood toch redelijk makkelijk geaccepteerd altijd. Wat mm -hmm. dat is, weet ik niet. Ja, ik bedoel, ik, we hebben nou twee namen laten vallen en, en die kunnen we aanvullen. Mm. Uh, maar het zijn toch twee uh, voorbeelden waarbij ja, ik in jouw uh, plaats had gedacht, nou moet ik alleen verder. Nou, dat heb ik ook wel gehad. En het was zo leuk. Die... Ja, het was, ja, dat is ook wel zo. Kijk, wat, ik, wat ik met Dim erg miste, was zijn kritiek op mij. Dimitri is dat, hè? Ja, Dimitri. dim ja, ja. <laughs> okay. Zijn kritiek op mij in de zin van... Ik, ik vroeg hem vaak, uh, kom eens kijken als we een try-out deden of zo. En dan was hij vaak genadeloos. Wat ja. ik prettig vond, want daarvoor kwam hij. Ja. En dan soms zei hij, nou, ik, ja, god, ja, die liedjes... Ja, ja, en, en, ik weet dat hij niet van sentiment hield. Nou, ik wel. hij vond tuttig. Nee, hij niet tuttig, dingen. maar hij vond, vond dingen vaak te, te, te melancholiek of zo. Mm -hmm. En de, dat, dat liep, daar liep hij van weg. Aan de andere kant zei hij dan soms: van Nou ja, kijk, die scène vind ik erg leuk, maar die, aan het eind is die flats hoor, daar moet je toch iets aan doen. Ja. En dan voelde ik dat zelf ook en dacht ik: Ja, daar heb je gelijk hè? Maar leeft hij in jouw voort in die zin uh, dat je die kritiek nu zelf uh, kunt oplepelen? Ja. En we hebben wat dat er gaat heel veel aan elkaar gehad. Want mm -hmm. ik heb. Kijk, kritiek is niet iets wat makkelijk in je zit. Je moet je, dat moet je ook leren, je moet leren accepteren, je moet het ook leren geven. Hè? En ik nog een van de eerste dingen die Dim tegen, Dimitri tegen me zei... <coughs> was... toen hadden we het over, over iets nieuws maken. Toen zei ik, ja, ik, heb helemaal, ik heb niet zoveel inspiratie. En toen zei hij, dan moet je nu heel heel erg snel mee ophouden... met dat soort gelul, hmm. inspiratie. Want je, het is of je beroep of niet. En als, je, je, ah. als het je beroep is, dan ga je zitten en ga je werken. Ja. En dan schrijf je maar vier bladzijden op een dag... en dan kijk je of de drie zinnen goed zijn. Maar en je is het ja. ja, en daar heb ik echt veel aan gehad. En dan nu Cliff Richard. Zo. Ik weet niet hoe ik een brug kan slaan tussen Dimitri Frankel-Frank en Cliff Richard. Volgens mij is hij er niet. Ga erover denken. Some people moeten dat draaien? Dat is goed. Oké. Okay. Sorry, maar dat laatste vind ik dan een beetje... Hij kan bij mij geen kwaad doen. Oh, ja. nee, oké. Okay. Dat... Naast me zit de voorzitter van de, <laughs> van de Cliff Richard fanclub. naam namens uh, Robert Lop. Maar je bent echt vanaf het prullenbegin ja, fan? Ja, altijd. Hoe dat komt weet ik niet. Want ik heb dat niet zo erg in. Ik ben niet gauw fan van iets of iemand. Hm. Maar op een of andere manier ja, gebeurt dat. En vind ik, als iemand trouwens een carrière van 40 jaar heeft... of, of langer waarschijnlijk... Hm. en het zo lang volhoudt... dan kun je zeggen ja, volhouden. Maar ik vind het... Ik, ik persoonlijk vind het dus ook heel vaak heel goed gemaakt. Goed. En wat ik, wat, je, wat ik net even tussendoor zei, ik heb hem dus in, uh, in de Ahoy gezien, 5 ja. december. En dan zie je een man van in de 60, wat geen criterium is verder... maar toch zie je een, een programma neerzetten wat echt vakmatig goed is gemaakt. Er, er wordt niks aan het toeval overgelaten. Het, is, het, het maakt een indruk dat het spontaan is. Het, of het waar is of niet kan me niet schelen. Maar ik nee. zit te kijken naar iemand die zijn vakgoed uitoefent. Ja. Dat vind ik een vreugde om te zien. Um, je, omdat je ook al fan was in het prille begin. Want toen, toen stond hij te boek als de, de Britse Elvis. Mm het -hmm. was toch een beetje tweede rangs allemaal. Maar dat, dat, daar keek jij er waar zo heen? Nee, ik keek er niet. A, ah, was het niet tweede rangs, denk ik. Want er was gewoon niet zoveel in die tijd. Nu ja. achteraf kun je zeggen, nee, Elvis had meer, had meer power en weet ik veel. Ongetwijfeld. Maar wa, Cliff was een artiest die in de, de, de rock'n'roll tijd is begonnen, zo'n beetje. Ja. En die heeft zich al heel snel afgebogen naar ook wat, wat breder repertoire. En ik vind het, ik vind het werkelijk... Er zijn er, kijk, Johnny Cash is er zo één, mm -hmm. Die ik ook niet altijd alles even prachtig van vind. Maar waarvan ik wel denk... Jij hebt een hele mooie constante carrière. Waar ja. je dus heel bewust mee bezig geweest. Dat bent. Zal, dat zal voor Cliff Richard ook gelden. Mm. Heb jij genante dingen gedaan in je carrière? Want je zei net al een beetje van wel... Uh, je had in een afgrijzelijke musical gestaan. Zei mm -hmm. je, of, het, of valt het mee achteraf, de schade? Nou, ik, ik ben nogal Piet Luttig voor mezelf. Dus mm. voor voordat ik vind dat het de openbaarheid ziet, dat wat ik, wat ik zelf veroorzaak, ben ik ja, toch vrij kritisch. Dus het gebeurt maar zelden dat ik denk, nee, dat had ik geloof ik beter niet kunnen doen. Nee, eigenlijk niks. Nou, ik denk, als ik, als ik even nadenk zal er best wat zijn, maar zo, dat schiet me niet iets. te binnen ik denk van, nee, nee, dit was echt, daar geneer ik me al 40 jaar voor. Dat is, dat is absoluut niet zo. Nee, nee, nee, maar niet van die ene plaat die uh, is toen in, in grote haast... Uh, nee, dat, nee, nee, nee, nee, dat nee. Doe ik, maar zo werk ik dat ook Dat heb je ook nooit gedaan? Nee. Ook niet in je popsterperiode? Eén keer, maar toen had ik het nog niet voor het zeggen. Dan ben je, nee, dat, is echt dat scheelt. Dan ben je natuurlijk je, je bent blij dat je een plaat kan maken. En dat zijn dan meestal singles in eerste instantie. En we hebben ooit eens een keer een single gemaakt en die heet Follow the Leader. En ik was toen ziek, geloof ik, of ik had griep of weet ik veel. want het moest toch klaar enzovoort. En toen heb ik tegen mijn zin, zal ik maar zeggen, dat toch ingezongen omdat het nou eenmaal... de productie moest door en weet ik veel. Toen had ik, denk ik, zou ik dan nu gezegd hebben... nee, het spijt me wel, dan stel je het maar een maand uit. Maar uh, dat doe ik niet. Dus dat vind ik, vind ik, vind ik een, een dingetje dat... ik uh, denk dat, ja, als ik dat niet had gedaan... dan had niemand het gemist. Mm -mm. En de Last Seven Days, hoe, hoe kijk je daar echt tegenaan? Jij Dat's, noemt nou Follow the Lied en daarom denk ja, ik eraan. Nou, last Seven Days vind ik nog steeds een goed nummer. Ik vind die gedachten leuk. Hè, dat iemand een soort omgekeerd scheppingsverhaal ja. schrijft... Hè, omdat God ontevreden is met de mensheid... B. Vond ik het een mooi nummer. Vind ik, vind ik nog steeds. En het was mijn eerste grote succes. Ja, dus ja het was ik, al een bijzondere plaat destijds. Ja. En als je hem nu terug hoort. Uh, ja, voor, voor mij is, is het nieuwtje natuurlijk al lang af. Maar als ik hem nu ja. zo'n heel enkele keer nog wel eens Nieuwtjes, in een, is de nou ja. Ja, ja, het werd tijd toch? Na, na 35 <laughs> jaar. Nee, maar er, so, soms schrijft u nog wel eens bij een arbeidsvitamine of ja. zo. Of, of dat soort programma's. En dan denk ik, als ik hem dan weer hoor met dat rare begin. Ja. Dan denk ik, ja, ik kan me voorstellen dat dat toen. Toch dat de mensen oh ja, dan heb je dat nummer weer. Dus ja, nee, ik, ik ben daar nog steeds ja. erg blij mee. Dat ja, het had benauw. een soort religieuze uh, uh, toon in wezen. Het had een religieus onderwerp. Ja, ja ook. Maar, de maar toon het, ook. Was, het was geen beleidend nummer. Nee, dat niet. Maar de muziek bedoel ik gewoon. Hoe het, hoe het gezongen werd. Het was ook een beetje de trend toen. Een beetje ik bedoel, kathedraalsound. Het was... Ja, maar dat, dat heerste ook erg. Want ik bedoel het is gearrangeerd door dezelfde man die, uh, die de Kets arrangeerde. Mm -hmm. Wim Jongbloed. En dat was dat een beetje... beetje Tannhäuser-effect heen. Alles. Dat hoorde toen. Dat was ja. toen vrij nieuw. En ja, dat werd overal toegepast. Ja. We uh, hebben nog twee minuten. En in die twee minuten ga jij uitleggen of je gelukkig bent. En waarom niet? Uh, ja. In twee minuten. Dat zijn van die vragen. Dat hoor je, op, <laughs> dat hoor je in interviews al meer. Ja, we hebben nog twee minuten. Uh, nog even een kort antwoord. Uw moeder is overleden. Ja. ja. Nou, nee, ik ben gelukkig. Ik mag niet klagen. Ik vind het niet mag klagen. Ik klaag ook niet. Ik ben gelukkig in mijn werk, zal ik maar zeggen. Ik ben gelukkig in mijn privéleven, en dat houdt niet in dat je nooit eens niet gelukkig bent. Dus dat je ook wel eens denkt van, je het verdemmen? En als dat niet zo zou zijn, dan zou ik niet gelukkig kunnen zijn, want dan ben ik krankzinnig. Ja. Nou, je ja. ziet, je, je hebt het 20, kan wel. 20 seconden. Ja. Kan je je hele leven toch even? Nou, verbaal, uh, hebben we nog tijd neerzetten. over? <laughs> ja, want krijg moet, ik nu een fles wijn? Wat, uh, nee, je nee. krijgt wel een cadeautje, maar het is geen fles wijn. Um, <laughs> nee, je ga je nou, nee, nee, nee, nee, nee je niet beschonken de straat op sturen. Uh, helemaal naar je bekentenis dat je zoveel drinkt. Mm. Uh, altijd na het optreden, hè, toch? Ja, dat niet, wel niet voor of tijd tijd voor. Nee. Heb je wel eens dronken op een toneel gestaan? Nee, nooit in mijn leven. Nee, helemaal niet? Ik ben ook maar heel zelden dronken geweest. Nee, ik, zo dus, ik, ik, ik, ik lust graag een glas. Ik ben een hele nette jongen, hè? Ja, maar ik, nee, maar ik vind het voor mezelf niet lekker. Nee. De volgende morgen heb je altijd spijt als haren. Ah, die, die keer dat je het geweest bent, ja. dan denk je toch... nou, maar even iets minder. Okay. Um, ik vrees dat, uh, dat het hiermee uh, moet dan, <laughs> Ja, dokter. Uh, onder het motto, alles is gezegd, is helemaal niet waar. Nee, zeker nee. niet. Maar, was het uh, tot tevredenheid? Ik was zeer tevreden, want dit soort interviews kom je steeds minder tegen. Uh, ik dank je hartelijk. Ik vond het genoeglijk uur. Ik ook, dank okay. je wel. En dat was uh, Robert Long in 2003... En uh, in 2006 zou hij in Antwerpen overleden. Um, merkwaardig om hem weer terug te horen. Ik hoop uh, dat jullie er plezier aan hebben beleefd. Zullen we nog eventjes naar de Peddlers gaan luisteren? Het was een heel merkwaardig trio uit uh, Engeland. Tell the world we're not in. The world is saying, I don't wanna play the complicated games they're playing. So, why stay to join in when the people come come and tell the world we're not in? Tell the world we're not in. Why be part of life's side jigsaw puzzle?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 The candidate gives their fame, So why stay to turn in When the people come knocking Tell the world we're not in Tell the world